Als het niks is, dan blijkt dat later wel, zou Lubbers hebben gezegd. Later zou de koningin hem hebben gebeld om te zeggen... dat ze iets uit te leggen had aan Klaus en de andere jongens... dat ze ineens die kritische houding had laten varen. De Duitse uitgever H.J.B. heeft de presentatie... van een boek van Geert Wilders afgeblazen. Zaterdag zou het boek, zum Abschus vrijgegeven' worden gepresenteerd. Maar volgens de uitgever is het boek op grond van de Duitse wet niet toelaatbaar. Het boek gaat over de strijd van Wilders tegen de islam. Wat de precieze reden voor de uitgever was om het boek te weigeren... is niet bekendgemaakt. Wilders heeft het boek vorig jaar in de Verenigde Staten... wel op de markt gebracht, onder de titel Market for Death. Het weer bewolkt, af en toe regen. Staat de stevige zuidwestenwind aan de kust kans op zware windstoten. Komende ochtend trekken buien over het land. In de middag breekt vervolgens de zon door. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal.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 We zijn nog wakker na een enerverende dinsdag 29 januari 2013. De dag dat Nederland bijkwam van de abdicatie en waarin Duitsland gezocht wordt naar een gouden koekje van 20 kilogram. Ja, over dat koekje gaan we het niet hebben. We bellen wel met Dion Graus. Hij krijgt geen teletekspagina voor zijn 144 Red een dier. Dat straks, maar we beginnen met de rechtszaak van de eeuw. Het liquidatieproces, ook wel de passagezaak genoemd. Na een aanloop van vier jaar stond vandaag de top van de onderwereld terecht... Eh, voor de vele liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Een ingewikkelde zaak, eens te meer omdat het over maar liefst elf verdachten gaat. Tijd dus voor wat licht op deze zaak met advocaat Sidney Smeets. Meneer Smeets, goedenacht. Ja, Waarom werd dit proces uh, ja, nou eigenlijk het proces van de eeuw genoemd? Nou, dat is uh, aan een aantal dingen te wijten. Het heeft te maken met een, een groot aantal verdachten en een groot aantal moorden. Dat is uh, op zich al een vrij unieke gebeurtenis, gelukkig maar, zou je bijna zeggen. En daarnaast ging het om een hele bijzondere uh, vorm van uh, informatie verzamelen... door middel van een zogenaamde kroongetuige. En juist omdat het allemaal zo bijzonder was... en omdat heel erg goed uitgezocht moest worden... of de betrouwbaarheid van zo'n kroongetuige ook wel overeind bleef... heeft dat proces in totaal bijna vier jaar geduurd. En dat is ook vrij uitzonderlijk voor uh, Nederlandse strafzaken. Die duren wel lang, maar over het algemeen geen vier jaar. Nou, ja, Het was dus een vuurdoop, uh, deze kroongetuige Peter Laes. Ja. Um, Uiteindelijk heeft dat niet allemaal even goed uitgepakt, hè? Nee, ja, het, het Openbaar Ministerie probeert het nu een beetje te verkopen... alsof het een grote overwinning is geweest uh, voor het Openbaar Ministerie... en voor het uh, begrip gewoon getuigen. Maar ik heb tot vonnis van de rechtbank toch iets anders beluisterd. De rechtbank heeft uh, het Openbaar Ministerie eigenlijk een aantal flinke draaien om de oren gegeven... omdat de rechtbank eigenlijk zegt, ja, het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van twee verdachten... De waarheidsvinding geweld aangedaan en heeft eigenlijk ook de verdediging van die verdachten geschaad. En wat de rechtbank er dan uh, over zegt, is dat er sprake is van ontoelaatbaar en onherstelbaar vormverzuim. Um, en dat resulteert zelfs in twee vrijspraken voor, uh, voor verdachten. En daarnaast was er natuurlijk zes keer levenslang geëist. Er is dus drie keer levenslang uh, opgelegd. Dat is uh, nog steeds fors, natuurlijk, uh, levenslang voor drie verdachten. Maar uh, het is zeker geen onverdeeld succes voor het Openbaar Ministerie of voor de Kroongetuigen. En los daarvan kan je natuurlijk altijd nog vragen of het ethisch verantwoord is... om een crimineel, wat Peter S toch is... Uh, uh, nou ja, eigenlijk strafvermindering aan te bieden voor, uh, voor zijn bekentenissen. Ja, dat is natuurlijk een cruciaal punt. Uh, hij heeft niet alleen strafvermindering gekregen, maar ook een financiële uh, genoegdoening. 1,4 uh, miljoen euro, toch? Ja, dat wordt gezegd. Het uh, wordt niet bevestigd door het Openbaar Ministerie... maar laten we er maar even vanuit gaan dat dat uh, aardig in de buurt zal komen... Uh, dat wordt dan verkocht uh, als zijnde een vergoeding om hem zijn uh, beveiliging te laten regelen. Dat, uh, dat zou je dan zelf kunnen bekostigen met dat uh, bedrag. Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje vreemd. Iemand heeft uh, zelf strafbare feiten gepleegd. Iemand uh, krijgt dan ook nog eens een keer een financiële vergoeding. En dan moet uh, de rechtbank uh, geloven dat deze man uh, volledig naar waarheid... en uh, zonder enige beïnvloeding een uh, verklaring aflegt. Terwijl hij natuurlijk een belang heeft, want het belang... Wat meneer Laes heeft, is dat hij geloofd wordt... Uh, ...als hij niet geloofd zou worden, dan zou hij niet de helft van die straf krijgen... ...en dan zou hij ook niet de financiële genoegdoening krijgen. Ja. En dat is het hele grote probleem met het uh, begrip kroongetruigen. De man heeft aantoonbaar gelogen, dat is op een aantal punten uh, vastgesteld. Hij heeft ook uh, bewust bepaalde informatie uit uh, beeld gehouden... ...met name over meneer Holleder... Um, daar heeft het Openbaar Ministerie ook op willen en wetens aan meegewerkt. En ja, dan kun je je toch afvragen of dat nou nog wel de manier is... waarop je wil dat het Openbaar Ministerie... dat toch ook uh, de waarheidsvinding hoger in het vaandel zou moeten hebben... Uh, moet opereren. Of dat uh, iets is wat in een democratische rechtsstaat eigenlijk wel zou moeten kunnen. Ja, ik proef uh, dat u heel erg uh, sceptisch hier tegenover staat. Dat u het eigenlijk uh, nou, niet echt een goed idee vindt. Stel dat een van uw cliënten zoiets wordt aangeboden... en dus ook strafvermindering zou kunnen krijgen. Wat zou u dan uw cliënt aanraden? Nou ja Kijk, uh, dat is een, uh, een eigenlijk uh, moeilijke, maar ook redelijk simpele vraag. Uh, ik sta altijd voor het belang van mijn cliënt. Als mijn cliënt minder straf kan krijgen door zo'n deal... Uh, en er misschien ook nog financieel beter van uh, kan worden... dan zou ik mijn cliënt natuurlijk aanraden om, uh, om die deal uh, te accepteren. Uh, maar... Ik denk dat ik op dat moment ook zal zeggen van ja, dan moet u toch wel een andere advocaat zoeken, want ik ga hem daar niet in uh, in begeleiden en in bijstaan. Uh, het is ook wel het verleden wel eens voorgekomen zo'n zo situatie. Um, we hebben daar in ieder, geval, in ieder geval, ik heb daar en, en veel advocaten hebben daar ernstige bedenkingen bij om daar als advocaat bij betrokken te uh, willen zijn. Um, als het openbaar ministerie dat soort deals maakt, uh, ja dan moeten ze dat, uh, dat doen en dan moet de rechter daarvan oordelen of dat uh, mag. Maar als advocaat zie ik daar zelf niet zo'n uh, ketgerol rol in uh, voor mezelf. Nou we hebben nu dus voor het eerst een kroongetuige uh, gehad in een, in een grote zaak. Um het is allemaal niet vlekkeloos verlopen, maar wat voor gevolgen heeft dit nou voor het OM? Nou, voor het OM heeft het in ieder geval tot gevolg dat uh, in twee zaken waarbij ze heel hoog hebben ingezet... en is levenslang geëist, uh, simpelweg vrijspraken zijn gevolgd. En dat de rechtbank ook een uh, duidelijke uitspraak heeft gedaan. En gezegd heeft het Openbaar Ministerie heeft niet goed gehandeld. Het Openbaar Ministerie had nooit, meneer uh, Laijs, de indruk mogen geven dat hij eh, gewoon informatie voor de rechtbank eh, verborgen mocht houden. Ja, en, en hoe gaan we en, dat dan in de toekomst eh, zien? Gaan we, gaan we ja. meer zaken krijgen met kroongetuigen? Of worden we daar nu wel terughoudender in? Ja. Nee, nee, ik ben bang van wel. Ik ben uh, ik heb meneer Bollard uh, ook wat horen zeggen op de televisie daarover. De minister heeft er vandaag uh, ook wat over gezegd. Uh, dat men toch op zoek wil naar een regeling... Uh, die, die nog meer mogelijkheden biedt voor kroongetuigen... dat men daar toch vaker mee uh, aan de slag wil gaan. En dat, uh, ja, dat baart zorgen uh, op zich, en dat heeft de rechtbank ook gezegd... is het idee van een kroongetuige, als je dat heel goed regelt... en heel zorgvuldig doet, uh, ja, best wel begrijpelijk. En daar kun je ook nog wel inkomen... dat men uh, dat soort opsporingsmethoden wil toepassen in, in sommige zaken... Maar uh, het, het, het opent natuurlijk de, de deur naar een heleboel uh, ja, onethische en onbetrouwbare uh, situaties. Dit, uh, deze strafzaak, de passagezaak, is natuurlijk in het leven geroepen om uiteindelijk een deel van de onderwereld op te rollen. Is Nederland nu ook een stukje veiliger geworden uiteindelijk aan het eind van, uh, van uh, dit hele proces dat echt zo lang geduurd heeft? Nou, dat wens ik toch wel een beetje te betwijfelen als we zien uh, dat in het uh, laatste kwartaal van, uh, van vorig jaar uh, uh, toch weer een aantal liquidaties ja. hebben plaats. Of heeft we plaats, zijn niks opgeschoten. Dan. We lopen alweer ja. achter op de nieuwste uh, topcriminelen. Ja, dat, uh, dat die indruk krijg je wel. En uh, ja, je kunt je ook afvragen. Uh, dit zijn ook allemaal zaken natuurlijk die een beetje. Uh, nou, die hebben in de jaren negentig voornamelijk uh, gespeeld. De liquidatie van Klepper en, uh, en, van, en van Hout en dat soort dingen. Dat zijn weer. Dingen die inmiddels al toch wel een tijd geleden zijn. Waar films en... over gemaakt worden nu hè tegenwoordig. Ja, precies. precies. Hou dat loopje uh, dus... achter. <laughs> ja. Nee, dus het is uh, ja, veiliger geworden in die zin uh, dat die oude zaken opgelost zijn. Uh, dat is natuurlijk op zich goed, ook voor het veiligheidsgevoel van uh, de gemiddelde Nederlander. Maar ik denk dat het voor de huidige situatie niet heel veel uh, veiligheid biedt. Um, dus ook daarin uh, kun je je afvragen of, daar nou, uh, ja, of je dan nog moet spreken over het proces van deze eeuw. Of dat je eigenlijk moet spreken over het proces van vorige eeuw. Het is een uh, zeer onbetrouwbaar en zeer um, moreel uh, dubieus uh, middel om in te zetten. Sidney Smeet, advocaat bij Sprong Advocaten en onze juridische expert bij Nog Steeds Wakker. Dank u wel. Ja, zometeen bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1, het mediaoverzicht. En we gaan bellen met Limburg, want uh, België die wil dat wij gaan betalen voor hun wegen. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal zometeen hier. Ah, Dion Grauus is ook een Limburger. Ja. En die was ook vandaag in het nieuws. Want ja, de Tweede Kamer verwierp vandaag een voorstel van de PVV'er... om een teletekstpagina te reserveren voor berichtgeving over 144 Red een Dier... Volgens Graus was Teletextpagina 144 de ideale plek om het laatste nieuws over dierenleed te brengen. En dat is geen gek idee, aangezien die pagina 144 helemaal niet in gebruik is. Alle inzet was echter voor niets. Graus krijgt zijn pagina niet. Meneer Graus, goed nacht. Ja, u bent ongetwijfeld teleurgesteld. Ja, en dan met name voor dierennood, want dat, dat is waar wij het allemaal voor doen. En het is ook onbegrijpelijk, omdat uh, staatssecretaris Dijksma tijdens het debat zei: zeer sympathiek. Ik ga zeker een overleg ook met mijn collega Bussen maken. en Zij liet het oordeel aan de Kamer. Nou, en het komt bijna nooit voor dat een, een, een, een, iemand vanuit de regering... tegen een, een, tegen een oppositie-collega een zegt, of in dit geval een Kamerlid... zegt van, ik laat het oordeel aan de Kamer. Dat, dat heb ik bijna niet meegemaakt. Dus en, het is onbegrijpelijk dat de Kamer het niet heeft gesteund. En welke dat vind ik onbegrijpelijk. Welke partij lag uiteindelijk dwars? Nou, er zijn de diverse. er waren nog er een paar die het steunden. was de Partij voor de Dieren en het CDA, Er waren nog een paar en, en wij. Maar de, het merendeel van de Kamer heeft het niet gesteund. En dat zijn met name mensen die hun mond vol hebben over dierenwelzijn. En uh, ze willen allemaal wet een regelgeving. Ondertussen uh, pesten ze de dierenpolitie weg Na alle successen. Die hebben duizenden dieren gered en of in beslag genomen in een, in een half jaar tijd. Dat is nog nooit voorgekomen. En 1, 4, 4 red een dier. Dat meldnummer zijn bijna 200.000 meldingen binnengekomen. En dan zie je dat ik gewoon vraag om zo'n teletextpagina voor mededelingen, spoedeisende meldingen, ja. eh, mogelijke signalementen of oproepen van getuigen. Ja. Eh, en daar wordt dat gewoon niet gesteund. Maar wat, wat, wat is dan de om... hoofdreden dat, dat partijen zoiets hebben van, nou toch maar niet? Ja, maar dat heeft ermee te maken. Dat, kijk, eerst, we zijn natuurlijk jarenlang uitgelachen met 144 en de dierenpolitie. Op een gegeven moment heeft Geert het als gedoogpartner gewoon er doorheen gedrukt. Hij heeft het gewoon door de strot gedrukt. He, die opstelte, die moest wel, want dat is gewoon uit onderhandeld door Geert. En vervolgens blijkt het dan een heel groot succes te zijn, zowel 144 als de dierenpolitie. En dan zie je gewoon dat ze ons dat niet gunnen. De, de, de, ze gunnen de PVV dat grote succes niet. Wat we wel te degen hebben gekregen. En waar het ons om gaat. Er zijn al duizenden dieren gered en of in beslag genomen. En voor heel veel dieren kwam de hulp ook te laat, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Maar het is onbegrijpelijk dat dit soort dingen, die niets kosten, want de agenten, de dierenpolitieagenten, die zijn niet wegbezuinigd. Nee, ze gaan nu weer, komen. als u dadelijk drie kilometer te hard naar huis rijdt, dan krijgt u een, een, een verkeersboete. En, en dat soort dingen, dat, daar gaan ze zich nu mee bezighouden. Dus. Ik moest ook laatst op één straat... werd ik twee keer geflitst, moet ik 100 euro betalen... terwijl ik nog nooit een vlieg heb kwaad <laughs> gedaan. En een dierenbul, als u dadelijk een hond in elkaar schopt... dan krijgt u 80 euro boete. Ja, is, dat, maar, dat maar, wil ik is wat ik bedoel. U zegt net, uh, um, ze, gunnen, uh, ze gunnen het mij, ze gunnen het de PVV niet... en ze gunnen het succes niet. Maar is het misschien ook zo dat ze het nog steeds niet helemaal serieus nemen... 1 voor 4, 4, Red en Dier? Er werd vroeger heel veel lacherig over gedaan. Ja, dat klopt. Er werd vroeger heel veel over gedaan. Maar als je ziet dat er uh, 200.000 meldingen zijn binnengekomen... En als u ziet, maar krijgt het duizend... in de Kamer wel het, het, respect dat het verdiend vindt u? Nee, nee, absoluut niet. Maar dat is het juist. Kijk, dierenwelzijn dat ligt goed bij de achterban, dus ze hebben het er altijd over. Maar ondertussen, als ze iets kunnen steunen zoals zo'n zo zo zo site, zo'n NOS teletekstpagina, eh, dan doen ze het niet. En de dierenpolitie pesten ze weg gewoon. En ik weet zeker, als dat bij de Partij voor de dieren namens komen, of, of noemden ze het, bij de SP, dan was dat niet gebeurd. Maar het is gewoon puur partijpolitiek bedrijven over de rug van weerloze dieren. En ik stel ook al die mensen... die mij hiermee gepakt hebben... en ondertussen, want ze, denk, ze denken dat ze mij gepakt hebben... maar ze pakken de dieren... die ga ik ook verantwoordelijk stellen... voor alle hufters die nu niet... Maar hoe gaat u dat doen? Hoe gaat die die u zijn er echt verantwoordelijk voor. Nou hoe gaat u ze verantwoordelijk stellen? Nou, dat ga ik natuurlijk doen door het te zeggen... en ook bij, als taal ik wel blijkt... want u weet, hè, dat is aangetoond... door de Universiteit Utrecht... Marie-Josée enders is een onderzoeker... dat een 40% van de gevallen is er ook sprake van andere vormen van huiselijk geweld. Dus aan die zaken blijven nu ook een ondergeschoven kindje. En er zijn al die mensen die nu partijpolitiek bedrijven... over de rug van ons en ook van de dieren in eerste instantie... die zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Want ze denken dat ze ons ermee pakken... maar ze pakken er ook niet alleen dieren mee, maar ook vrouwen... En ook kinderen, jeugdzorgzaken. En bovendien heeft de dierenpolitie een ontiegelijk hoog aantal gestolen goederen aangetroffen. Verboden wapenbezit, en noem maar allemaal op. De bijvangsten waren gigantisch. En als je nu huh? niet meer, naar na dat soort meldingen, als je dat niet meer serieus achteraan gaat... dan zul je zien dat ook die bijvangsten niet meer wordt gedaan. Dus al doe je het niet voor de dieren waar ik het voor had gedaan... doe het dan nog zeker voor de bijvangsten. Maar dat doen ze ook niet meer, want het komt bij de PVV vandaan. Het is nog genoeg te doen, begrijp ik zo. Zeker. Is er een, een samenvoeging met de, PV, met de Partij voor de Dieren niet een, een dingetje? Nee, nee, want het rare is dat de Partij voor de Dieren, toen ik in het begin begon over de minimumstraffen, dus de zware gevangenenstraffen, de minimumstraffen voor, de, uh, voor dierenbeulen, dat de Partij voor de Dieren daar helemaal uh, ons zelf niet in gesteund heeft. Dus het rare is dat de Partij voor de Dieren uh, heel erg ageert tegen de bio-industrie, uh, wat in de handen van de consument ligt. Niet in de handen van de regering of van de Kamer. Maar echt, daadwerkelijk, uh, hufters aanpakken en zwaar straffen. Daar hebben ze ons in het begin niet eens in gesteund. Dus laat staan: wij zijn echt een Law and Order-partij. En wij, wij, wij willen echt ook die, die mensen hard aanpakken. Ze moeten in cellen. En kerkers op water en brood. en een levenslang verbod krijgen op het houden van dieren. En uh, vandaag dat ik ook uh, bij de PVV. zelfs op dat vlak met dieren ook veel beter thuis voel. Kijk, het en... is, uh, het is ons weer helemaal duidelijk. Het, het gaat u echt na aan het hart. en u praat er vol vuur over. Dank u wel daarvoor, uh, Dion Graus, PVV Tweede Kamerlid. Nash op Radio 1 Doe Wa Doe. En ze heeft een nieuwe single en dat is een beetje punkachtig. Maar Robert, wij vonden het veel leuker toen ze nog een beetje het buurmeisje was... en dit soort liedjes maakte. was ze zo lief. Ja, ja, vond ik ook. Annette Schut is inmiddels aangeschoven met vierkante ogen, zie ik wel. Want uh, die heeft de hele dag televisie gekeken. En dat doet ze allemaal voor ons mediaoverzicht. Ja, dat klopt. En mijn nieuwe favoriete programma is een productie van BNN... en wordt gelukkig dus op dinsdag uitgezonden. Het is vier handen op één buik en gaat over tienermoeders. En als tieners zwanger worden, dat is niet zo moeilijk. Toen hebben we elkaar op MSN toegevoegd. Ja, van het een komt het ander. Like en dan ben je 16 en dan word je heel jong vader. Ik schrok eerst wel. Ja, want hij zat op MSN en toen was zijn vriendin die ja, op Ja, dan gebeurt zwakker. dat, hè? Ja, nou ja. Hij heeft dus eigenlijk kortom geen idee wat er gaat gebeuren. En eigenlijk is het daarom dus gewoon helemaal geen leuk programma, want het is gewoon zielig. We hebben allebei geen inkomsten, dus ja, ik ben toch wel degene die alles betaalt en koopt en doet voor ze. Dat betekent wel een beetje dat de instelling ook van jou moet komen, meneer Kem. Ik trek het niet meer op. Ja, hij is het wel schetterschap. Het is niet anders. Ja, dat was de moeder van de, van de moeder, toekomstige moeder. En het is niet anders. Ze hebben dus geen eigen huis, geen geld, geen opleiding. En vooral geen idee wat ze te wachten staat. En zo schrijnend is het eigenlijk met alle deelnemsters. Maar gelukkig vindt presentatrice Nicolette Kluiver het allemaal nogal... Leuk. Hey, Hi. Hi, ik ben Nicolette. Kim van der Leuk je te ontmoeten. Ja. Jij ja, moet Hi. Daphne zijn? Ja. Klopt. <laughs> Nicolette. Hi, Daphne. Leuk je te ontmoeten. Ja, kom binnen. Dankjewel. Samantha. Hi. Hi. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik ben Nicolette. Ik ja, Samantha. Leuk je te ontmoeten. Dat is ze. Hoi. Hoi, goedemiddag. Ik ben Nicolette. Nadia. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk. Dankjewel. Hoi, wat leuk je te ontmoeten. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja? ja? Mag ik verder komen? Natuurlijk. Dank je wel. Ja, en toevallig gaat het vandaag in NCRV's altijd wat ook over baby's. En dat is gewoon een stuk minder leuk, kan ik eigenlijk wel zeggen. Dus als je er na nou vier handen op één buik eigenlijk nog niet uitkomt... Je baby achterlaten in een vondelingenluik. Het kan binnenkort in Dordrecht. Een omstreden initiatief waar de kinderbescherming niet blij mee is. Ja.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 Ja, En dan gaan we in de reportage naar Duitsland, waar deze babyklappen, zoals we het luikje daar noemen, gewoon vrij gewoon vinden. Een soort grote versie, ik heb het gezien, van een soort kroket uit de muur trekding, maar dan waar een baby in past. En dat hier al zoveel baby's gebracht zijn, dat vind ik ook... Uh... Ja, bizar vindt ze dat, en dat vind ik ook, dat daar zoveel baby's gebracht worden. In Duitsland, zo blijkt dus uit die reportage, zijn inmiddels bijna 100 van die luiken. En sinds 2000 werden er 278 baby's ingelegd. En in Nederland zijn dat er gelukkig minder. Gemiddeld wordt één kind per jaar te vondeling ingelegd. Maar er worden wel drie babylijkjes gevonden. Maar de Raad voor de Kinderbescherming is nog steeds geen voorstander van ook een babyluik in Nederland.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 Maar deze keer niet om iemand uit de kast te helpen. In deze aflevering blikken we terug op een aantal bijzondere verhalen... en kijken we hoe het nu met iedereen gaat. Ja, en één deelnemster, Carlijn... die heeft, na twee, heeft dus twee jaar na de uitzending een leuk nieuwtje, maar... het is geen baby. Nou, ik heb heel leuk nieuws, want dit is Laura en wij gaan trouwen. Ja, haha, leuk, trouwen. <lacht> maar desalniettemin was de aangekondigde bruiloft voor de familie... even wennen natuurlijk... Ja, en dat verbaast me dan weer niks in ons tolerante Nederland. Dus hoeveel verdraagzaamheid Arie nou echt bewerkstelligt... Ja, jongens, daar kunnen we over discussiëren. Dankjewel, Annette. En uh, zometeen dan ben je te horen in ons nieuwsminuutje. En uh, ook Iris Penning, bij ons al in de studio... die gaat zometeen live spelen bij ons in de studio. Vier nummers, zometeen het eerste en we willen alles van de weten eerst. Maar dat, uh, na dat we naar Limburg zijn gegaan... Ja, vandaar de Belgische overheid uh, die wil weggebruikers vragen een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de wegen. Het plan is namelijk om weggebruikers vanaf 2016 te verplichten een vignet te kopen. De kosten. 70 tot 90 euro per jaar. Ja, Geen probleem zou je zeggen, maar daar denken de Nederlandse bewoners... van de Limburgse-Vlaamse grensreek echt heel anders over. Als zij over de Belgische wegen moeten rijden... zijn ze verplicht een duur vignet voor buitenlanders te kopen. Het provinciebestuur is daarop tegen... en gaat de zaak namens de bewoners aankaarten bij de minister. Aan de telefoon fractievoorzitter van CDA... in de Provinciale Staten van Limburg, Martijn van Havert. Goedenacht. In, ja, Hoe groot is nou de kans dat dit vignet er echt gaat komen? Maar ja, uh, hoe groot is die kans? De Belgische overheid is het uh, van plan. Zij gaan uiteraard over hun eigen wegen. Uh, dus, uh, dus dat kan in die zin wel. Maar het uh, is of het uh, zeker ook een Europees verband niet echt uh, ja, oneerlijk is. En of een Europese commissie daar ja, dan ook niet echt een uh, stokje voor kan steken. Ja, maar toch maakt u zich zorgen en wilt u eigenlijk de minister al hierbij betrekken? Uh, ja, absoluut. En uh, dat doen, vinden wij niet alleen in Limburg, maar dat geldt natuurlijk ook voor... Uh, voor onze vrienden uit Noord-Brabant en Zeeland... die, zoals u weet, ook grenzen aan, aan België. Uh, en daar, als je dus echt aan de grens woont... Uh, en dan is het natuurlijk in de randstad bijvoorbeeld... of nog noordelijker wat minder last van. Maar als je daar uh, direct woont... en je maakt gewoon dagelijks gebruik van uh, de Belgische zaak... dan zou dat dus willen zeggen dat je elke twee maanden... een uh, vignet zou moeten gaan kopen voor een heel normaal uh, ritje voor wonen, uh, werken, recreëren, leren... En uh, dat is natuurlijk eigenlijk niet handig en, en ook gewoon oneerlijk en, uh, en niet praktisch. Ja, het klinkt als een Belgische aangelegenheid, zo'n vignet. Maar uh, er is natuurlijk heel veel verkeer tussen Nederland en België. Is er wel enige rekening gehouden met Nederland en misschien ook Duitsland? Uh, vanuit België bedoelt u? Ja. Ja, nee, nou, volgens mij dus niet. Uh, uh, want het uh, is dus, uh, of, om, of om de uh, paar weken of om de twee maanden dus echt zo'n... Uh, als je buitenland uh, bent vanuit België, gerekend. Uh, nou, en dat is gewoon echt niet praktisch. Kijk, uh, in, in Limburg nou, je gaat de grens over en je hebt gelijk weer bewoningen. Het is niet zo dat daar, uh, zoals je misschien in, uh, als je in, in Rusland zou wonen, dat je eerst nog drie dagen moet reizen voordat je de eerste persoon tegenkomt. Het is dus gewoon huis en huis, alleen ligt er een grens tussen. En voor is dat geen enkel verschil. Dus uh, in principe wonen, werken, leven en recreëren mensen gelijk Naast dus u zegt uh, eigenlijk en... België heeft zich echt ontzettend verkeken eigenlijk op, uh, op deze zaak. Ja, kijk, ik snap dat zij natuurlijk de wegen willen onderhouden. Ik denk dat het ook op sommige plaatsen erg goed zou zijn voor uh, de Vlaving <laughs> ja, en ook de walen, Want uh, de wegen liggen er wel niet altijd even netjes bij. Maar ik denk dat je wel um, kijk, zeker een Europees verband waar je uh, echt uh, goed het uh, eigenlijk te zeggen nabuurschap hebt, mm -hmm. uh, omdat je ook echt samenleeft dat ze uh, dat, dat eigenlijk vergeten zijn te bekijken. Ja, hoeveel Nederlanders uh, uh, ja, komen straks met dit probleem te zitten, dat zij straks een duur buitenlands vignet eventueel moeten gaan aanschaffen? Ja, zoals weet weet, is uh, Limburg een uh, lang provincie waar eigenlijk uh, alle Limburgers uh, binnen een jaar, wat zal ik zeggen, op nou, de meeste binnen een kwartier en uh, de, alle binnen een half uur, zal ik maar zeggen, in ieder geval rijden van de dus in principe. Worden alle Limburgers daar heel gemakkelijk last van kunnen hebben ja. door een miljoen uh, Nederlanders? Als laatste, u heeft het nu aangekaart bij de minister, of wilt dat in ieder geval gaan doen? Wat verwacht u van, uh, van de minister? Nou, ik denk dat de minister samen dus met uh, ook noord brabant en uh, Zeeland uh, uh, daar uh, uh, optrekt. En dat hebben ze ook gezegd, want uh, men vindt het ook het bestuurlijk bestuur vindt het ook echt uh, ja, niet eerlijk, laat ik het maar zo zeggen, uh, en onpraktisch. En ook Binnen het bestuur van de regio, zoals het nu heet, Maasrij zal opgesproken worden. En ik, ik kan me niet anders voorstellen, en zo kennen we onze Belgische vrienden eigenlijk ook, uh, dat we er zeker over na zullen denken hoe dat we dat op moeten lossen. Zeker dat wij, en, en daar komt zeker bij, dat het uh, laatste kabinet uh, Balkende, ook Zuid-Limburg, heeft uh, uitgeroepen ...experimenteerregio... experimenteerregio van grensoverschrijdend ja. samenwerking... zoals dat heet. Ja, ja uh, kijk in dat kader moet je tot een oplossing komen. Meneer Van Havert, het laatste woord is hier volgens mij nog ja. niet over gesproken. In ieder geval, dank u wel uh, voor uw uitleg. Graag gedaan, dank u wel. Het is uh, twee minuten voor half drie in de dinsdagnacht. Dinsdag op woensdagnacht natuurlijk. En iedere week hebben wij een muzikale gast in de studio vandaag, Iris Penning. Samen met gitarist, laten we die vooral ook niet uh, uh, vergeten. Welkom bij ons uh, zo laat in de nacht. Ja, dank wel. Wij kijken altijd een beetje terug op uh, het nieuws van de dag. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan? Uh, ja, ik heb eigenlijk vooral muziek gemaakt de hele dag. Zoals elke dag. <laughs> Jij maakt iedere dag fulltime muziek? Ja, ik zit op een muziekopleiding. En uh, als ik thuis ben, ga ik er vooral mee door. <laughs> dus... Dat is van je hobby je beroep maken? Ja. Is er je er ook al geld mee? Af en toe. <laughs> en hoe dan? Ja, het is zeg maar. Ik, ik speel af en toe gratis. Ik heb een soort van regel. Er uh, zijn drie dingen waarvoor ik speel. Het eerste is liefde. tweede is promotie. En derde is geld. En, en waarom die precies die drie, drie, die, die drie dingen zo slaat ja, ja. ja, inderdaad? Nee, ik merkte dat ik af en toe nog wel eens gratis speelde op een plek waar ik het eigenlijk niet heel leuk vond en waar ik niet zoveel aan had. Dacht ik, nou, als ik daar dan mee ophoud, dan heb ik een soort van revel. Ja, maar is het ook in die volgorde? Ja, de promotie wel. geld. Ja, en zit je hier dan voor de liefde of voor de promotie? Allebei ja, voor gaat... geld, uh, geld helaas niet bij ons. In nee, de studio. Ja, ja, ja, nee. ja. We betalen onze gasten niet. Je gaat vandaag in het Nederlands uh, voor ons spelen. Ja, klopt. Um, maakt dat voor jou nog een groot verschil, Nederlands en Engels? Um, ja, ik was heel erg tegen het... dat ik het moest scheiden van iedereen Nederlands en Engels... maar ik heb laatst tijd ontdekt dat... Nederlands me toch echt beter ligt. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja. Nou, <laughs> ik zou we horen. Wij willen dat horen, inderdaad. <laughs> Ga lekker naar je plek toe. Doe In, ik. onze kleine, maar toch volgens mij best wel gezellige... en warme studio vooral. Ja, heel gezellig. Lopen allebei naar de plekken... waar dat uh, hoort, op een krukje... En een paar microfoons, gitaren worden omgehangen, neergezet. En dan wordt alles in gereedheid gebracht. En u heeft het door, lieve luisteraar. We praten het vol totdat alles ingeplucht is. <laughs> <laughs> Kunnen wij het gaan, we het nog wel vertellen dat we zo meteen het nieuwsminuutje hebben. En we gaan bellen met Australië, want daar is het overstroomd en heel erg warm. Ja. In combinatie gaan we met de Nederlandse weervrouw daar in Australië helemaal verklaren. Ja, maar eerst Iris Penning met de schommelstoel. De man die om een euro vraagt, was vroeger hoogbegaafd. Wilde mensen helpen, maar hij zag zichzelf niet staan. De vrouw die hem een euro geeft, denkt dat hij daar brood van koopt omdat ze hem gelooft, morgen weer een nieuwe dag. Zijn baard zal ook wel dronken zijn op de rand van de wc. Dat thuis een vrouw zich eenzaam voelt is plotseling verleerd. Waarom hij haar vergat weet hij morgen al niet meer. Morgen weer een nieuwe dag. Morgen Morgen weer een nieuw gevoel, morgen weer een nieuwe dag, morgen opnieuw, morgen opnieuw. Dagen van vergetelheid het knisperende hout Daar zat hij op zijn schommelstoel en beide krakend oud, oud Hopend morgen weer een nieuwe dag zij is hier nog, uh, ja, nog anderhalf uur. Bijna ja. anderhalf uur. Ze speelt nog drie nummers later. Uh, helemaal ons, live uh, ook, hè? Helemaal je live. Bij zijn. Hierbij nog steeds wakker. Het is uh, vijf over half drie. U luistert naar uh, Nog Steeds Wakker. En hier is het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. Het is nog nooit zo warm geweest als vannacht, op deze nacht. Zo blijkt uit gegevens van het KNMI. En het warmterecord is daarmee verbroken. Direct na middernacht ging het record eraan met 13 graden in de beeld. Dat record stamde uit 2002. Toen was het op dit moment 11,9 graden. En er is gisteren een hennepplantage opgerold onder een kinderdagverblijf in Geleen. Op het moment van de ontdekking waren er ongeveer 15 kinderen aanwezig. Onder de woning, die op hetzelfde perceel staat... werd ook een henneplantage ontdekt. In totaal werden 90 planten gevonden. De politie liet weten dat er geen directe verbinding was... tussen de henneplantage en het kinderdagverblijf. En de reclame van Volkswagen ligt onder vuur in de Verenigde Staten. Diverse maatschappelijke organisaties noemen het spotje racistisch. Zij deden dinsdag hun beklag in de Amerikaanse media... De critici storen zich aan de hoofdpersoon. Een blanke kantoormedewerker die dol is van vreugde dankzij zijn nieuwe auto. Hij is de enige vrolijke persoon op kantoor. En zijn chagrijnige collega's spreekt hij aan in een Jamaikaans accent. Dat kennelijk spontaan is ontstaan door de gelukzalige gevoelens... die de wagen in en hem heeft losgemaakt. Toch kan het spotje ook op veel bijval rekenen. De Jamaikaanse minister van Toerisme noemt het een compliment. Het minuutje. Terwijl in Nederland de maand januari vooral ijskoud was... zijn aan de andere kant van de wereld warmterecords gebroken. Het was namelijk bloedheet in Australië. In de staat New South Wales leidde dat tot bosbranden. Maar 1300 kilometer hoger krijgt men ineens een ander probleem voor de kiezen. De staat Queensland heeft te kampen met flinke overstromingen. Willemien van Hoeven is weer vrouw Down Under. Willemien, goedenacht. Hallo. Is het nog altijd zo heet in Australië? Uh, nou ja, in het, middenland, uh, in het midden van het land is het inderdaad nog steeds heet. Uh, op dit moment is uh, de warmste plaats uh, 38 graden in, uh, in een plaatsje in, uh, in Queensland. Dus dat is nog steeds heet. Maar het is uh, niet meer zo heel erg heet als, uh, als twee weken geleden... toen we dat record hebben verbroken in, uh, in Sydney. Wat was dat record? Dat was uh, 45,8 graden in, uh, in Sydney. En dat was een record in uh, 150, 153 jaar van... Uh, van uh, waarnemingen. Dus, uh, dat was, uh, ja, en het was zelfs uh, 0,5 graden hoger dan het vorige record. Dus dat is, uh, dat is echt een stuk heter dan, uh, dan dat we normaal gesproken gewend zijn. 20 graden boven het gemiddelde voor Sydney was dat. Ja, een paar weken geleden spraken we je dus ook al vooral over deze hitte. En hoe heb je dan deze week een beetje weten te verteren? Uh, die week, ja, dat was uh, eigenlijk alles rustig aandoen. En uh, ja, van, van binnen in de airconditioning naar je auto in de airconditioning... Naar, uh, naar de supermarkt in de airconditioning of, uh, of in het zwembad zitten. En maar dat is je, het hele land het heeft om. dat natuurlijk zo gedaan. Ja, ja inderdaad. Ik was, uh, wij zaten dus met de kinderen in het zwembad. Uh, en ik uh, was daar echt van, van, van, van verbaasd dat er niet meer mensen waren. En ik vroeg aan, aan vrienden, waar is iedereen? En die zeiden van, nou, oh, je blijft gewoon thuis. Je, je doet het echt heel erg rustig aan. Het is uh, fijn dat, dat, uh, dat zulke dagen worden, goed worden voorspeld en ja. goed, uh, dat je daar goed voor kan, uh, kan plannen. Ja, waar het binnenland dus uh, ja, te maken had met veel hitte, uh, zien we dat het noorden nu in last heeft van zware overstromingen. Uh, waar komen die dan ineens vandaan? Ja, dat, uh, de hitte die had ermee te maken dat de monsoon uh, vertraagd was. Uh, dus daardoor was het uh, binnenland van het land heel erg uh, warm opge die hitte was uh, opgebouwd. Mm -hmm. uh, dan... Uh, Afgelopen week is de monsoon wel echt helemaal uh, begonnen. Dus dat, uh, en dat betekent ook dat we dan tropische cyclonen ontwikkelen. En uh, in het noorden, in Queensland, is dit uh, de overstromingen die nu plaatsvinden... hebben te maken met uh, de tropische cycloon Oswald. Dat is nu niet meer een cycloon, die, dat is nu een, uh, een ex-tropical cyclone. Dus een depressie die heel erg veel regen uh, brengt in dat het, gebied. Is het dan simpel, ze, uh, simpelweg gewoon te zeggen dat omdat het aan de ene kant... absoluut niet regent en zo heel warm is, dat de rest eigenlijk... Uh daar een beetje de lasten van ondervindt met juist heel veel regen? Uh, het heeft wel een beetje daarmee te maken, ja, dat die hele heftige hitte... ervoor uh, zorgt dat er heel erg veel uh, vochtigheid uh, beschikbaar komt in de tropen. Ja. Uh, maar op dit moment, die, die mensoon met die uh, vochtigheid... heeft dat ook te, uh, tot gevolg dat het binnenland van, het, uh, van Australië ook een beetje aan het afkoelen is. Want er, zijn, er is meer bewolking, dus die, uh, die woestijnen die worden niet meer zo heel erg heet. Ja, veel overstromingen dus. Uh, hoe blijven de Australiërs daaronder? Nou ja, de Australiërs die vinden de, de regen veel fijner dan de hitte. En uh, ze hebben daar ook uh, ja, een, een, een gedicht over wat je als, uh, als kind op school leert. Uh, en dat, dat uh, heeft het over, uh, uh, we houden van de droogte, maar we houden ook van de flooding rains. Dus die, uh, die, die, de regen, dat wordt echt voornamelijk uh, ervaren als, een, als iets positiefs. Uh, ja, je dat, moet wel hè? Uh, ja, ja, inderdaad. Uh, maar maar uh, zelfs, ook... zelfs als alles overstroomt, dan is het nog steeds van, het is tenminste regen. Uh, nou ja, heel veel van deze gebieden hebben de ruimte om uh, om uit te wijken naar uh, drogere gebieden en en ook uh, zijn veel mensen erop voorbereid. Het was uh, ook dit uh, de, de overstroming of de regen, de hoeveelheid regen was goed aangegeven. Dus uh, er zijn een paar gebieden uh, geëvacueerd, hm. maar verder zijn de huizen, uh, veel huizen zijn er opgebouwd. Dus die uh, de, en mensen zijn er aan gewend, dus de ja. gebieden en de ruimte is er om ergens anders naartoe toe te gaan en om uh, ja onder van uh, Eigenlijk uh, te realiseren dat uh, deze regen zorgt ervoor dat we geen droogte hebben. Dus ja, we maar, kunnen... toen, we, toen we deze teksten lazen voor dat voor telefoongesprek met jou... toen stond er dus ook de vraag, zijn er ook mensen blij met dit weer? En Robert en ik zeiden tegen elkaar, nou echt een hele domme vraag. Maar er zijn dus echt mensen in Australië blij met, die, met dit weer? Absoluut, absoluut. Ik heb het er net nog weer eventjes vlak voor het uh, interview heb ik het nog weer met een uh, met een goede vriend van mij over gehad. En die zegt van ja, ik vind het heerlijk. Het is, ja. het is wat we houden van het land. En en het, en hoort het, erbij, en het ja. verschil met, ja, het hoort erbij, maar het verschil met Nederland is dat het, um, ja, de regen en, en heel veel water, dat geeft echt problemen. En en de, in de geschiedenis voor Nederland uh, geeft dat problemen. Maar voor de geschiedenis voor Australië geeft het water juist net heel veel hopen. En is er de ruimte om, om ermee om, er om te gaan? Dus dat, dat is eigenlijk het verschil van, van hoe, er, ja, hoe blij men is met het water. Australië blijkt dus het land van de extreme. Maar Zo. eigenlijk ja, wisten we dat van de afgelopen weken wisten we dat al. willem In van Hoeven, meteorologen in Australië, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dag. Vandaag werd er tijdens het vragenuurtje uiteraard nagesproken over het aftreden van de koningin. Maar het ging ook over andere belangrijke gebeurtenissen. Ja, Zo werden recent Nederlandse vissers in Frankrijk lastiggevallen door plaatselijke vissers. En dat was niet voor de eerste keer. Arie Slop vindt het genoeg geweest en riep Sharon Dijksma op het matje. Verslaggever Jesper Stoffelen vroeg Slop hoe zorgelijk hij de situatie in Frankrijk vindt. Nou, eigenlijk wel heel erg. Ik bedoel, er wordt gewoon geweld gebruikt tegen Nederlandse ondernemers die gewoon in rechten staan als het gaat om vergunningen om te vissen in het kanaal. En uh, ja, er worden, er worden auto's vernield, netten worden vernield, blokkades bij sluizen. Echt onacceptabel wat daar gebeurt. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken die vindt het zelfs zorgelijk wat daar gebeurt. Heel zorgelijk. We hebben de afgelopen dagen berichten gehad van gewelddadigheden ten opzichte van Nederlandse vissers. Waarbij er een vaartuig vernield is. Waarbij er uh, auto's die in de haven geparkeerd zijn vernield zijn. Waarbij er een blokkade was van de haven. Zodat Franse, of Nederlandse vissers de vis niet uh, in de haven konden brengen. En dat zijn natuurlijk zaken die zijn. Het is niet de eerste keer dat daar Nederlandse vissers lastig worden gevallen. Henri Slob denkt wel te weten waarom. Nou, waarschijnlijk uh, ervaren ze de Nederlanders als concurrenten. En, uh, dat is misschien ook wel zo, maar ze doen niet iets verkeerds. Ze hebben gewoon uh, vergunningen voor. We hebben open wateren, daar zijn afspraken over gemaakt. En, uh, sterker nog, er zijn al eerder uh, misstanden geweest. Er zijn ook gedragscodes afgesproken. en Die Franse vissers die houden zich daar uh, gewoon niet aan. Dus uh, reden genoeg om de Franse regering daarop aan te spreken. En ook echt te eisen dat uh, dit soort uh, gewelddadigheden en het dreigen daarmee dat dat ook onmiddellijk gaat stoppen. Sharon Dijksma eet vrijwel dezelfde verklaring voor de oorzaak van deze problemen. En Dat is toch uiteindelijk het feit dat Nederlandse vissers heel efficiënt zijn. En goed in staat zijn om in korte tijd veel vis te vangen. En dat vinden niet alle Franse vissers kennelijk leuk, maar het mag wel. Het is zeker volgens de regels. En er is dus ook geen enkele aanleiding voor dergelijk gedrag vanuit Frankrijk. Sharon Dijsma heeft in ieder geval niet stilgezeten, want de afgelopen dagen is er al veel contact geweest met Frankrijk. We hebben afgelopen vrijdag een brief gestuurd en we hebben gisteren tijdens de Landbouwraad ook mondeling overleg gehad. Daar is uitgekomen dat ik gevraagd heb aan de Franse minister of het ook zo is dat hij kan garanderen... dat alles wat in zijn macht ligt om onze mensen te beschermen, dat hij dat ook doet. Dat heeft hij toegezegd te doen en we hebben verder vastgesteld dat verder onderzoek noodzakelijk is naar de visbestanden. Dat had Frankrijk ook al eerder toegezegd. Dat kwam niet goed van de grond en dat moet echt wel snel nu opgepakt worden. De snelle reactie van Sharon Dijksma is volgens Ari Slob een goed begin. Nou, ik vind dat staatssecretaris echt goed uh, dit opgepakt heeft. De vraag is nog wel of het nu ook echt gestopt is. Dat is nog niet helemaal helder. Uh, ze gaat er ook zelf uh, naartoe. Maar het is niet acceptabel als dit gebeurt. En dan mogen we dus ook niet laten passeren. Ik heb ook geadviseerd, als het door blijft gaan... dan gaan we het ook een, een tandje hoger schakelen. Dan moet wat mij betreft de minister-president ook uh, zijn uh, verantwoordelijkheid uh, nemen. Wat zou de minister-president dan kunnen doen? Ook zijn Franse Amgenoot uh, aanspreken en aangeven dat ze echt in moeten grijpen. Dit is echt iets om uh, niet uh, te tolereren. Het is inderdaad, zoals Arie Slop zegt... Onduidelijk hoe het nu gaat in Frankrijk. Nou, ik heb op dit moment geen nieuwe informatie voor wat betreft gewelddadigheden. Ik heb gisteren wel vastgesteld dat het in mijn ogen zo moet zijn dat de Nederlandse vissers per direct hun werk ook voor Boulogne-sur-Mer en in de haven zelf moeten kunnen oppakken. De Franse vissers hebben zich de schuldig gemaakt aan strafbare feiten, maar over de consequenties hoor je eigenlijk niet zoveel. Ik vind wel dat de schade die nu geleden wordt, dat daar een compensatie voor gegeven moet worden. En daar kan de Nederlandse overheid volgens mij wel een bijdrage aan leveren. Zonder dat ze natuurlijk zelf die rekeningen moeten gaan betalen. Dat is niet aan de orde. Maar alle steun voor de vissers en ook waarborgen van maximale veiligheid. Ik bedoel, vul, vul een andere beroepsgroep in. Vrachtwagenchauffeurs of andere mensen die handel bedrijven in Europa. Dan zouden we het ook onacceptabel vinden als die daarin gehinderd worden en met geweld te maken krijgen. Ook Sharon Dijksma durft niet echt verder te gaan dan een schadevergoeding voor de Nederlandse vissers. Uh, ik denk dat als er sprake is van uh, opzettelijk uh, schade, uh, dat die natuurlijk ook vergoed uh, moet worden. Dat kan onderwerp van gesprek zijn tussen mij en de Franse minister. Uh, het is in ieder geval niet zo dat de Nederlandse overheid die schade gaat betalen. Want die is veroorzaakt door Franse vissers. En ik denk dat zij individueel daar ook, uh, indien dat mogelijk is, op aangesproken moeten worden. En dat het vergoed moet worden. Dat was Jesper Stoffelen in Den Haag. Ja. Straks, het is, ja, het is nu uh, 13 minuten voor drie... en straks uh, horen we onze Nederlandse minister van feest, Johan Flemings, die de <laughs> voicemail van Mark Rutte in gaat spreken. Want ja, er moet een sober feestje gevierd gaan worden... maar we moeten ons wel gaan uitleven. Maar eerst uh, de voetballerij, want eind januari is het altijd een spannende en hectische tijd eh, ja, in die voetballerij. Tijdens de winterstop maken een hoop spelers de overstap naar een nieuwe club. Een goed voorbeeld is onze eigen Wesley Sneijder, die eerder deze maand naar de Turkse club Galatasaray vertrok. Clubs hebben tot donderdag 12 uur s'avonds de tijd om zo'n deal te sluiten, want daarna is de transfermarkt dicht. Voor een update bellen we met Suleiman Usturk, redacteur bij magazine Voetbal International. Goedendag Suleiman. Goeienacht. En wat is het laatste nieuws van deze avond en nacht? Nou, het allerlaatste nieuws wat ik net... Uh, net ja, in het, wel het Turkse gerucht, het is Frankrijk Frank Rijkaard... Uh, die misschien uh, trainer wordt van Bursa Spoor. Dat is het allerlaatste nieuws, wat, uh, wat waarschijnlijk morgen geverifieerd zal worden. Maar uh, daar zal ik achteraan Maar dat is het allerlaatste nieuws wat, uh, wat, uh, wat Nederlanders betreft. En zo zei ja, eerder deze avond uh, Urbi Manuelsen, natuurlijk... Eh, die naar voelen uh, is gegaan op de uurbasis hmm. van AC Milan. Want dat is het verschil. De ene is een gerucht en de andere is echt een feit. Uh, mm. Urbie en gaat echt naar Fulham toe. Ja, daar zit Mino Ryo Raiola. Die, die, die schuift uh, aan de panelen hè. Deze, deze dag. Die heeft Balotelli van, van City naar, uh, naar AC Milan gebracht. En Urbie uh, en Manoelsen Ur op huurbasis naar Fulham. En dat is allemaal dezelfde zaakwaarnemer. Dus, uh, en en Martin Jol heeft ook uh, Raiola als... Uh, als uh, ja, die kent hij ook goed natuurlijk uit zijn ijsperiode en dergelijke. Dus, dus dat, ja, die, die lijntjes lopen zo, hè? Dus, uh, dus Royola, die, die, die, die vult straks weer aardig, moet ik zeggen. Ja, die doet het weer goed deze, deze winter. Um, jij, jij volgt uh, het buitenlandse voetbal op de voet bij Football International. Uh, en, en ja, goed, je hebt een Turkse achtergrond. Dus uh, je weet hoe het, wat, er, wat er allemaal speelt bij Galatasaray. Schneider is gekomen. Mm. Nu mm. komt ook DJ Drogba uh, naar Galatasaray toe. Uh, wat belooft dat voor de club die nog meedoet aan de Champions League? Maar nou ja, het belooft, het, het genereert sowieso veel aandacht. Want we hebben het hier ook uh, op, een, uh, ja, op een bepaald tijdstip uh, midden in de nacht ook over DJ Drogba die naar Vrij gaat. Weet je wel? Dus, en de, de, de naam Vrij valt midden in de nacht op, uh, op de Nederlandse radio. Dus t, in, in die zin uh, genereert het veel aandacht. Drogbaar is de Afrikaanse markt, de Aziatische markt, heel erg populair. En Sneider is natuurlijk uh, in Europa een, een, een grote naam. Dus, dus, uh, dus in die zin is het marketingtechnisch. Uh, zijn het ja, twee, twee, twee handige transfers, twee slimme transfers, maar ook uh, in die zin dat ze voor Turkse begrippen zijn, zijn het ook topvoetballers natuurlijk. Ja, wat, nou, wat, is... voor, wat voor impact maken die gasten daar in Turkije? Nou, uh, je moet je zo voorstellen, uh, de, afgelopen zondagavond was de derby, de uh, kwartzerij uh, tegen Besikas, het debuut van uh, Wesley Sneijder. Dat was al, uh, ja, dat zorgde al voor enige opwinding, maar vlak voor de wedstrijd werd bekend dat DJ Drogba naar klapsverij zou gaan. Nou, kreeg je tijdens de wedstrijd al, al, al werd hij al toegejuicht. Ik bedoel, hij zat in Zuid-Afrika zelf, maar al in het stadion, 5000 Turken, die gingen compleet uit hun dak. Omdat ze hoorden dat DJ Drogba speler zou worden van de club, weet je wel. Dat leeft enorm. Ik bedoel, voetbal is, is, is echt gigantisch in Turkije. Dus, uh, je hebt er alleen al drie sportkranten die dagelijks berichten over die clubs. Ja. Dus, dus ja, de mensen vreten voetbal. En, en ja, als dan zo'n grote naam, DJ Robbaert, voor Turkije kiezen ja, dat vinden die mensen daar echt prachtig. Schitterend vinden ze dat. Nu, nu ben ik zelf Ajax-fan. En ik ben ook echt heel ja. erg fan van Kenneth Vermeer. goede keeper dit jaar. En nu ging ja. opeens het gerucht dat hij naar Barcelona kon. Waar komt zo'n gerucht dan opeens vandaan, vraag af? Want het ja, dat is ik... toch niet waar? Nou, dat is zo'n verhaal, weet je wel. Uh, ik heb een collega, Vincent Okken, die, die, die, die kent Frans Hoek goed. Dat is een keepers trainer, hè, van Oranje onder andere. En, en die vroeg een aantal vragen weet je, hoe, over de opvolging van Victor Valdes die, die zijn contract niet had verlengen bij Barcelona. En die noemde toen een aantal namen, waaronder die van Michel Vorm... Uh, uh, de keeper van Tottenham, uh, Hugo Joris. Uh, weet je wel, hij noemde gewoon een aantal keepers die goed uh, met de benen zijn. En, en Kenneth Vermeer is er ook ja. een van, natuurlijk. En, en, en dat is op internet verschenen. En, dat is dan, ja, en je weet hoe dat gaat tegenwoordig. Alles wat op internet verschijnt, dat, dat wordt gekopieerd en geplakt. En het gaat een eigen leven leiden. En op, en op een bepaald moment belandt dat dan in de Mundo Deportivo. Dat is een Catalaanse krant, een vrij uh, grote krant. En een krant die vaak primeurs heeft... En die meldt dan dat, dat, dat, ja, dat Kenneth ze meer op het lijst staat bij, eh, bij Barcelona. En zo, ja, zo gaat dat, weet je wel, zo komt het opeens de wereld in. En dan gaan we iedereen het van elkaar overnemen. Want het staat in een mondo Deportivo en dan komt het in de Sun. En zo gaat het, weet je wel, zo gaat het heel Europa door. Nog heel even kort, binnen onze eigen landsgrenzen, daar was de meest voorkomende naam de afgelopen dagen Leroy Fair, die zou vertrekken ja. bij FC Twente, was helemaal rond naar Everton. En daar hoorden we vanavond ineens uh, allerlei negatieve berichten over. Ja, het allerlaatste nieuws is dat uh, dat hij dat, dat, dat toch door die medische keuring zijn ze toch erachter gekomen dat hij toch enigszins problemen heeft hè, met zijn knie, hè, wat al bekend was eigenlijk. En, en dan en dan ja, een bekend fenomeen is dan als als een club erachter komt, dat ze dan met de transferprijs willen gaan. Uh, of opnieuw over de transferprijs willen omhandelen. En dan, dan willen ze waarschijnlijk. Of in termijnen betalen of iets minder betalen. Dus, dus, dus dat, dat, is het, dat is het spel dat in de laatste dagen de laatste twee dagen van de transfermarkt. Dan krijg je zulke zaken. Hè. Dan, dan, dan, als je dan bij een medische, bij een medische controle aan het licht komt dat iemand een, een zwakke knie heeft of, of, of knie nog niet helemaal hersteld. Dus ja, dan, dan, dan waarschijnlijk wil Everton dan, dan een miljoen minder betalen. Hè. Zo, zo moet je ja. het ongeveer zien. Dat is het spel van vraag en aanbod. En, en, en, en, en ja, Joop Munsterman zegt dan heel veel van, ja, We moesten opeens opnieuw onderhandelen. Ja, als een speler dan iets aan zijn knie heeft, dan, dan lijkt het me logisch even aan, aan de bel trekt en zegt, uh, oh eens even, we willen de prijs opnieuw, uh, opnieuw uh, uit onderhandelen. Suleiman Usturk van Voetbal International, dankjewel voor deze transferupdate. We houden uh, de transfermarkt scherp in de gaten. Dankjewel. Goedendag. Bij ons in de studio nog steeds Iris Penning, de muzikale gast van vannacht. Met gitarist, maar die is nu even weggestuurd. Dus helemaal alleen op Radio 1, kranten snipperhoed. Loopt door het water, omdat hij nooit schoenen droeg Geen paraplu, geen parasol, maar één Krantensnipperoet, hij zag een meisje Nee, geen meisje, maar een vrouw Zo mooi als een Kikker op een blaadje, of een druppel ochtendauw En de lucht was nooit zo blauw ...nooit zo blauw, nooit zo blauw. Maar zijn voeten liepen door, door langs de straten. Zijn het bossen die geen bos meer zijn, waar stenen, blokken, bomen zijn geweest. Maar er is meer, veel meer. Dus zijn voeten liepen door, door en de lucht is morgen weer blauw, morgen blauw, morgen blauw. Dus zijn voeten liepen door, terug naar het water, terug naar de Terug naar de zon, terug naar het water. Zijn het steden die geen stad meer zijn, waar bomen, stenen blokken zijn geweest? Door het water, omdat zij nooit schoenen droeg. Geen paraplu, geen parasol, maar zijn kranten snipperhoed. spanning bij ons live in de studio. Ik durf nooit te praten na zo'n nummer. Want je weet, het is een paar keer gebeurd dat ze opeens weer door willen spelen. Dat je er keihard doorheen knalt. Ja, of dat ze heel raar aankijken van we waren eigenlijk nog niet klaar. <lacht> uh, dankjewel. Volgend uur dan uh, ben je nog steeds... En uh, ja, dan uh, verwachten we natuurlijk nog twee prachtige nummers van je. een slok water, dus volgens mij is het klaar. Ja, heel goed. goed. <laughs> Iets heel anders. Hoewel Mark Rutte Nederland gisteren vertelde... dat Koninginnedag een sober feest gaat worden... moesten we ons van hem toch gaan uitleven. De Nederlandse minister van feest, Johan Flemings natuurlijk... heeft nog wel wat tips voor onze minister-president... om ervoor te zorgen dat de laatste Koninginnedag... een daverend succes wordt. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspil van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag Mark, met de Johan Vlemmings. Nou, ik heb een supergoed idee. Het feest mag natuurlijk niet te veel kosten. Dus daarom zetten we heel Nederland in. We vragen of iedereen... En in Nederland heb je bijvoorbeeld 100.000 mensen... Die in de muziek professioneel of semi-professioneel bezig zijn. Of alle artiesten in Nederland, iedereen die in mu muziek zit, gratis wil gaan zingen op die dag. We vragen alle brouwerijen of die. Het bier en de drank tegen de inkoop willen doen. We vragen alle mensen, de beveiligers, of die een dagje gratis willen werken. Dus iedereen in Nederland zet zich één dag gratis in voor dit mooie grote feest. Het scheelt ongelooflijk veel personeelskosten. We gaan zorgen dat alle podiumbouwers gratis komen. Uh, er zijn natuurlijk ook champagne, kunnen we zeker gesponsord krijgen voor het hele land. En uh, ja, op deze manier kunnen we ook Nederland. Eh, wereldwijd op de kaart zetten dat je met z'n allen op deze manier ook de crisis gaat aanpakken dan maken we met z'n allen iets heel moois en we zijn een voorbeeld voor heel de wereld hoe het precies moet en dan doen we als klap op de vuurpijl en ook als cadeau wordt Willem-Alexander de koning en dan wordt dan ook meteen de nationale hand dus we gaan iedereen de hand geven op die dag en er wordt ook een dag waar niemand meer zal vergeten en het kost er dan allemaal niks dit was de voicemail van Mark Rutte, die werd ingesproken door onze Nederlandse minister van Feest, ja. Johan Flemmings. Lekker realistisch beeld heeft hij van wat we met z'n allen <laughs> moeten doen, bier voor inkoopprijs en uh, beveiligers een dagje gratis daar laten staan. Ja, volgens mij wordt het een zooitje als het aan uh, Flemings ligt. Ja. En volgens mij wilde BNT helemaal geen, geen nationaal cadeau hebben en uh, wilde Flemmings juist wel eigenlijk dat we een nationaal cadeau gaven door iedereen elkaar de hand te laten uh, een soort symbolisch cadeau. Ja. Dat zou het zijn. Dat kost geen geld. <laughs> Wij zijn bijna aan het eind gekomen van het eerste uur van nog steeds wakker. En dan is het goede nieuws dat er nog een tweede uur achteraan komt. En daarin gaan we het bijvoorbeeld hebben over de reclames van vandaag. Want de, nou, u heeft het allemaal meegekregen. De koningin die gaat aftreden. En daar hebben reclamemakers heel handig op ingespeeld. Door daar precies... Op uh, in te spelen. Uh, dan zeg zegt twee keer hetzelfde, maar dat geeft niet. Nee, maar uh, uh, de vraag is: hebben ze dat bewust gedaan? Of hebben ze het gisteravond bedacht? Of ja, hoe dat zit, dat uh, hoort u in de tweede uur van nog steeds. Wel. Ja, en verder uh, ja, nog meer voetbal. We hebben het afgelopen uur hebben het er ook over gehad, de transferperiode. Maar er is nu ook een groot voetbaltoernooi uh, bezig, de Afrika Cup. Uh, het is het, ja, het, het of het, of de Afrikaanse versie van het EK eigenlijk. En Anwar Amrani die uh, weet alles over dat toernooi en die volgt het op de voet En die gaat ons meer daarover vertellen. Ja, en uh, er zijn nog mensen heel druk bezig met carnaval. En die willen het liefst natuurlijk zoveel mogelijk van Brabant overnemen. Maar ze moesten vandaag op bezoek bij uh, de, de, de, de, de, de secretaris van de Koningin ja. van de Provinciale Staten. Nou, daar gaan we straks ook nog over hebben. Eerst het nieuws van de NOS. Tot straks. Nog steeds wakker, w.nl. Nieuws in de nacht.